Voor de rechtbank in Haarlem begint vandaag de grote vastgoedfraudezaak rond bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Als eerste staan twee directeuren van een projectontwikkelaar terecht. Ze ontwikkelden voor het bouwfonds drie grote vastgoedprojecten, maar voerden allerlei nepkosten op. De winst zo'n 18 miljoen euro verdween naar geheime rekeningen. In totaal worden in de zaak 50 mensen berecht, voornamelijk topmannen uit de vastgoedwereld... die zich volgens justitie schulden hebben gemaakt aan oplichting, valsheid in geschriften, corruptie en witwassen. De verdachten hebben volgens justitie ruim 200 miljoen euro verduisterd. Om van de HSL in Zuid-Holland dreigen naar de rechten te stappen... als minister Eurlings de geluidsoverlast niet aanpakt. Ze hebben weinig vertrouwen in de maatregelen die de minister al heeft aangekondigd. Dat maakten ze bekend op een informatiebijeenkomst in Blijswijk. Volgens de klagers zullen de geluidsnormen nog steeds worden overschreden... als de nieuwe HSL-treinen gaan rijden. De Verenigde Staten gaan hun borstkankeronderzoek naar Nederlands voorbeeld organiseren. Voortaan zullen vrouwen pas vanaf 50 jaar worden opgeroepen om eens in de twee jaar hun borsten te laten onderzoeken. Nu kunnen Amerikaanse vrouwen dat al vanaf hun 40ste. Tot een nieuwe richtlijn is besloten na onderzoek waaraan ook het Erasmus MC in Rotterdam heeft meegedaan. Volgens de onderzoekers levert de screening tussen 40 en 50 jaar weinig op. Amerikaanse artsen hebben kritiek op de nieuwe richtlijnen. Ze zijn bang voor hogere sterfte door borstkanker... omdat de ziekte te laat wordt ontdekt. De Amerikaanse president Obama heeft in China met zijn ambtgenoot hoe afspraken gemaakt over verdere samenwerking tussen beide landen. Op een persconferentie zeiden ze dat over veel onderwerpen... constructief en vruchtbaar is overlegd. Onder meer over economische samenwerking, internationale veiligheid... en de strijd tegen klimaatverandering... Obama heeft bij hoe ook de mensenrechten aan de orde gesteld. Volgens Obama wordt daarover begin volgend jaar verder gepraat. Het weer nog, bewolkt in het noorden en westen, kan er enkele bui vallen. Het wordt een graad of twaalf vanmiddag. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het.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 Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laagje, dank u Sint-Euglaasje. Sint-Euglaas komt de Stombo uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Alheen en alweer zijn kwest taal lachen en goed komt steeds toe. Bizoek is kijk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 Goedemiddag natuurlijk hier vanaf het terrein van de Bloemendaalse voetbalclub op de BVC Bloemendaal. Waar die wedstrijd gespeeld gaat worden, of wordt gespeeld op dit moment, tussen Bloemendaal en Schoten. Komt de allemaal van Bloemendaal. Mikke kant van het veld. Komt naar er Kan snel erbij komen. Nee, Woutersel kan er niet bij komen. Die valt dus even hard. En dat betekent Alexou die bal kan opnemen en meteen naar buiten kan gooien. Maar dat kan hij nooit halen. Dus dat betekent een ingooi voor uh, Bloemendaal. En het is dan uh, Tim Beren die zich daarmee gaat uh, bemoeien. Nee, het het over aan Wilke Klooster. Wilde Klooster aan de rechterkant het veld. Gooit er naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries pakt hij bal laat. Plaatsen we terug aan Wilke Klooster. Wilkins Klooster. krijgt er een tik tegen zijn been aan. Maar houdt toch die bal. En is het daar Tim Beren die die bal kan oppakken? Maar die kan er niet bij. Dat betekent dat Schoten eruit kan komen. Meteen aan de linkerkant van het veld. Via de nummer 5. Sam Koensjak. Sam Koensjak. Plaatsen hem door naar het midden. Naar de nummer 6. Maar de Vries zit er goed bij. Kan die bal niet bemachtigen? En toch is het Schoten die nog steeds de bal bezit heeft. Via Sas Vergaal. Sas hem diep te plaatsen. Richting de spitsen van Schoten. Dat nog niet. En was wel eens kan rustig de bal oppakken. En dat betekent dat Bloemenhaal op twee had gewijzigd is. Ten opzichte van vorige week. En dat komt omdat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 Dan leggen een keur terug naar Joost Sofke. Joost kapt dan meteen naar Hallegrijzenberg. Alex met Alex de bal in het midden. Plaatsen ze dan terug naar Robert Leunens. Robert Leunens kan opstomen met die bal. Plaatsen ze dan niet richting Jeroen de Vries. Kan Jeroen de Vries erbij komen? Nee, Jeroen de Vries kan niet bij komen. Dat betekent dat Jan erbij moet komen? Nee, het is het zijn broer Tim die de bal oppakt. Tim maakt een prachtige steekbal maar Wouter snel, Woutersnel. Woutersnel, Woutersnel, Woutersnel. Wat een kans had je daar, jongen. Wat een kans had je daar. Maar die bal die gaat zer over. Dat is een prachtige steekbal van Tim, Tim Jones op Woutersnel. En hij had hem eventjes weer hier moeten pakken dat erin kunnen krullen. Dat lukte niet. En dat betekent dat die kans gekeken eh, is. Aardigheid in deze wedstrijd is ook nog dat Alex Jou op het doel staat bij de brug, eh, bij, eh, bij Schoten moet ik zeggen. Alex Jouw die het verleden heeft hier bij, eh, bij Bloemendaal. Alex Jou kwam van Bloemendaal terug een jaar of uh, vijf terug en is nu dus uh, uh, is toen naar Kennenland gegaan. Kennenbrand weer terug op het ONS bij, uh, bij Schoten. En dat betekent dat hij nu dus tegen een aantal jongens staat, Ja, waar hij dus uh, twee jaar geleden mee gevoegd heeft. Maar dat zijn er niet zoveel meer. Dat moeten we gewoon heel erg zeggen. Dat is alleen dit moment. En nog uh, Tim Jones, dat is Jurgen uh, Klooster en dit is Roland Donis. De rest is allemaal nu. En we hebben hier gespeeld in deze wedstrijd, een kleine 7 minuten. Met de stand uiteraard 0 tegen 0.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 Uh, het heeft ook wel wat een klein podium, het heeft heel veel intimiteit. Maar we uh, groeien wel heel erg uit uh, de voeten van het Alles wat jullie voor jullie ticket betalen gaat 100% naar het gideoel of de Kika.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 Let me try with pleasured hands To take you in the sun to promised lands To show you everyone. It's the time of the season for love What's, What's your name? What's your name? name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken? Any, any, any time? Any time? To show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love.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 Nooit meer alleen, nooit meer alleen Ze komt half naakt voorbij, de jury open Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland Nooit meer alleen Dat was natuurlijk Herman Brood en Henny Vrienden met Als je wint, dan heb je vrienden. En heeft Bloemenau nou vrienden? We gaan het vragen aan Tjerk de Blauw, want ze spelen natuurlijk thuis tegen Overbos. En schoten. En die laat die los, joh! Oh, jo, die liet hem los. En uh, Tim Beren stond erbij. Maar ik kon hem niet genoeg uh, kracht uh, geven. Om hem onder hem door te tikken. Anders had het hier uh, 2-0 geweest in de wedstrijd. Maar we zitten aan alle alledaardigste wedstrijd te kijken vanmiddag. Tussen Roemendaal uh, en Schoten. Schoten wat meer uh, de lange bal uh, hanteert. Uh, op, de, op de eenzame spitsen uh, voorin op uh, Donny Zomerdijk en uh, Donnie, uh, Danny Groeneveld. En Roemendaal uh, uh, dat aan het combineren is. Roemendaal wat, uh, wat balrad rond. En waar Schoten toch een beetje problemen mee heeft. Met het switchen van de spelers. Komt de Amel van Bloemendaal af van schoten. Maar die kwam op, uh, op Donnie Zomerdijk. Maar die kon niet gevaarlijk worden. Het was wel ze die rustig die bal kan oppakken. En meteen doorplaatsen aan de rechterkant van het veld op Wilke Klooster. Wilke Klooster proberen. Weer meteen weer terug naar het Klooster. Klooster kan die bal houden. Moet dan uh, doorstelen naar Watersnel. Die kan er niet bij komen. Dat betekent dat Schoten die bal kan overnemen via Michael Traxel. Michael Traxel. Maar het is Jeroen de Vries die er goed tussen zit. En het is daar Tim John. Tim John met die bal. Plan klaar van Watersnel. Watersnel Oh, maar even doorlaat. Leg het klaar! Ja! 2-0 van Paul Jones! Drille actie van snel naar! En zo staat het 2-0 in deze wedstrijd hier. Daarom zijn 2 van Paul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 Aardewerk iets of een porseleinen kopje ja. hebben uit de 15e eeuw of zo. Ze ja, wordt er gezegd van het even jammer, want hij heeft naast de echte gelegen, maar dit ja. is hem niet. Lijkt dus, erop, tientje. Lijkt erop, tientje. Oh. <laughs> Dat voelt alweer ja. zo lullig. Maar moeten mensen reserveren of kunnen mensen gewoon nee, langskomen? Het is gewoon de inloop van 1 tot 5. En um, daarna, als ze het gezellig vinden, uh, kunnen ze natuurlijk bij ons weer een dagschoreltje blijven eten. Lekker blijven plakken. Lekker blijven plakken. Maar uh, het is gewoon uh, weer eens even wat anders als anders. En uh, ik denk uh, voor het de doel uh, heel geschikt. Uh, en uh,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 Via uh, Gijsjan Poelschree. Grijsam Poelgeest strapt aan de inerkant verteld naar Tim Jones. Tim Jones is de bron de voeten. Krijgt twee man voor. Ze plaatsen dan terug op uh, Gijsan. Gijsan plaatsen meteen diep richting. Walter snel. Malte snel kan je erbij komen. Nee, het is uh, de nummer 4. Uh, Michael Traxel die de bal weghaalt. En meteen ver weg trapt eigenlijk. En dan over de zij dan heen trap. Is het gevaar geweken voor, uh, voor uh, Bloemendaal. En dat betekent dat uh, Bloemendaal aan de andere kant een uh, ingooi kan gaan. Die zal genomen gaan worden door uh, Joost uh, Hofker. Joost Hofker die de zunt linkswek uh, positie genand is vandaag. hij pakt die bal gooi gaan kijken. 那些是英國學的 is aan het kijken, gaat kijken. We plaatsen dan een Tim Jones. Tim Jones heeft die bal aan zijn voeten. Kan niet erbij komen? Plaatsen Wouter Snel heeft die bal zijn voeten. We moeten op een paar plaatsen dan naar Alex Gijsberg. Alex Gijsberg heeft die bal ook aan zijn voeten. Plaatsen terug naar Leuners van Leuners. Die kan meteen aan de rechterkant. Die vrij staan. Maar die kan hij net niet bereiken. Maar dat is goed anticiperen van Wilken Klooster. En die verliest de bal op de nummer 11. Tony Zomerdijk. Die dus nu Leuners tegenover zich krijgt. Tony Zomerdijk heeft die bal nog steeds de voeten. Plaatsen aan de rechterkant van het veld. En die bal die gaat over zijn aan Is het voor Vloemendaal weer. Dat betekent dat Bloemendaal weer een een gooi kan gaan nemen. Schoten wat dus alleen maar de lange bal hanteert uh, richting het van Velzen. Die dus echt niet voetballen, maar gewoon een lange trap geven en weer zo te gaan, te gaan voetballen. En uh, dat is erg lastig natuurlijk in uh, deze omstandigheden. Wordt er een overtreding gemaakt op uh, Woutersnel op de, de rent uh, rond van de cirkel. En dat betekent dat die vrij trap genomen gaat worden door uh, Alex Rijzenberg aan de linkerkant uh, van het veld. Alex Leijzer laat die bal klaar liggen. Laat het dan aan Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. Laat Rijken door de Paul John, Paul John. Heeft die bal eens goed in moet een kapper en draaien. Laten we, planen, laten we snel! En laten we snel schieten.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 Meijers. En dat betekent dat het gevaar even geweken is voorgeschoten. Maar Roepedaal mag natuurlijk die uitgooi gaan, gaan nemen. En die bal moet even opgehaald worden door Wouter Stel. En uh, ja... Het is hier elk moment rust in die wedstrijd. Ik ga met deze avond nog even mee. Kijken of het gevaar gaat opleveren. Want anders is het ook het, uh, de, daardoor het rusting aan. En laten snel moet die bal uh, van ver halen over de boring vandaan. En heeft hij die bal gehaald. Dan gooit hij dan terug naar Alex Wijzenberg. Alex die zal gaan, dan moet je met die ingooien. Maar dan moet even wachten totdat dat het te snel terug is. Wouter we snel is in het veld komt. Paaltje, op, Paaltje, op, paaltje op, pak die bal aan de voet. Doet hij ook goed, draait hem door. Laat er één keer door naar Alexijzenberg. Wie kan er niet bij komen. En dan deed Alex Sjoep die bal kunnen oppakken. En dat het hier elk moment rust kan zijn met een stand van twee.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 Positive action is a fraction.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 Is het nieuws uit de regio Jouw keuze VFM antwoord Luister naar jouw keuze